We gaan verder. Want voordat iedereen hier in de zaal is, zal ik een, beetje, een paar dingen nog vertellen. Wat betekent, waarom is het het op, opheffen van hun handen? Waarom doen ze dan handen omhoog? En natuurlijk had ik een beetje gezegd dat zij die handen, die, de five fingers uit elkaar doen. Heel Goed gespreid vanuit elkaar. En ook helemaal die ja, topjes, ja, topjes, helemaal recht houden. Ten eerste uit elkaar houden, betekent dat elke sfera, elke vinger overeenkomt met de, met met de sfera. Ja? En dan moet het helemaal uit, vo volledig naar zijn bron, bron komen. Ja, en niet dat het uh, door elkaar iets, iets een beetje vermengt als het ware is. Ja? En nog iets, waarom die handen, waarom juist die ha handen omhoog Hand is rechterhand en linkerhand. Wat betekent die hand? Naar sfeerot. Rechterhand, wie is dat? Qua sfeerot. Geset, Natuurlijk. En linkerhand is gora. Nou, de elke sfeera, hebben we geleerd, bestaat uit drie delen, ja of niet? Drie, hogere, midden en lagere. Nou, de hoogste, het hoogste gedeelte van hand, of terwijl geset is de vingers. Dat is de gogma van de vingers. Eigenlijk? Dat is de gogma. Dat is dan als het ware de chabad van de winkel. Van de, van de ja, gabad, dus de, het hoofd. Het hoofd van de, van de geset. Het, ja, hoofd, hoofd is of de, uh, dat is dan, oké, okay, ook okay, het er gemaakt aan je zeggen, ik heb binnen oké, okay. dat is dan de vingers, dan, dan in het middenstuk, middenstuk, dus dat is het, het, het, het, het, het, tot het tot het met elleboog dat is dan de middenstuk van de geset. G gagat, geset voratje vered van de, van de geset. ja of niet als we dat nemen alleen maar de rechterhand en vanaf het midden vanaf het elleboog wat omhoog ja vanaf de plaats, de plaats waar de biceps is ja van de mens en tot het tot het, schouder. Tot het schouder, waar de, de schouder waar de schouder zit tot aan de schouder dat is het laagste gedeelte eigenlijk geestelijk is het laagste gedeelte van de ja, eigenlijk waarom het, het, het grenst aan wat? Het lichaam. En wie is het lichaam? Ja of niet? Dus het ligt. Het grenst aan het tiefere. Daarom mogen we ook niet kijken naar die vingers. Want door die vingers, door de toppen van de vingers, wordt ontvangen de chogma. De chogma wordt ontvangen door de, door de daad. En dat komt dan weer naar die zeven, die zeven zijn ontvangers. ja, of niet? Eerst de een pin ontvangt, dus de geset Gora. en dan trekt het allemaal naar beneden. En dat is dan geset, gogma, en, en, en, en, ja, gogma. Dat zit dan in die vingers, in die, hoe in die, in die, zeg je dat, in die toppen van de vingers. Kijk nou hoe gevoelig zijn die toppen van de vingers bij ons. Ja, kan je dat vergelijken met de gevoeligheid, ja, de gevoeligheidsgraad van de toppen van de vingers, met bijvoorbeeld met de midden, met, de, met een elleboog, probeer nou met een elleboog iets voelen, ja, met een elleboog, gewoon probeer nou met je topjes van de vingers, ah, dat is dan dag en nacht, fijner, hoger, ja of niet, laat staan met je schouder, wat kan je dan ervaren, oké, okay. en de nagel, dat is dan de, de achterkant van die gogma. He. Daarom is het zo hoog. Dat was ook de kleding, de, de kleding van de Adam en de Gawa. Hun bekleding, hun kleding was ook net als nagels. Maar na de zonde, na de zonde is deze kleding, dus omhulsel als, als nagels, is van hun lichaam afgevallen. Wat betekent dat geestelijk natuurlijk? Alleen maar dat is gebleven, die nagels aan de voeten en aan de, ja, en aan de vingers. Maar dan moeten we dat allemaal lezen, dat, leren dat. Daar is natuurlijk, is, uh, natuurlijk is belachelijk voor intelligente mensen, is het natuurlijk, is het, die met hun hoofd werkt, uh, belachelijk is je dan die vraag gesteld. Ik daar ook die vraag gesteld. Geen, geen hond weet een antwoord aan te geven. Waarom? Ik zeg het hond, omdat... Men, de mens bevindt zich ten aanzien van het geestelijke op een fase van een, van een hondje. Ja, dat is zo. Je kan, men begrijpt het geestelijke niet, men, men leent zich niet daarvoor om dat te begrijpen. Maar alles is geweldig uh, logisch naar een speciale goddelijke logica. Maar je moet wel voelen daarvoor, je moet je ook jezelf schikken en proberen niet met je hoofd doen, maar op dat moment, dat moment beleven wat we nu gaan leren, nu, we gaan verder, en, juist die, het licht hoogma, licht gaa, dat is wat wij nodig hebben. Ja, eigenlijk. je hoeft niet nergens naartoe, hier, hier zit, de redding, hier zit het alles. Ja, dat jij ja, zou also... zeggen, bijvoorbeeld, ja, ik ga nu naar het hele land, nu, een reis maken, ik koop daar nu een nu ticket, ik ga daar naar de naar de kotel, naar de western, naar de westernmuur, daar ga ik dan. Eh? Klaagmuur, ik ga daar klagen, ik ga daar pa papiertjes daarin stoppen, daar. ik ga buigen daar, ga nou helpt het jou. Nee oh, hier. Wat we nu leren op dit moment, dat is, hij vertelt ons over het licht van Gaia. Dat is wat wij moeten ontvangen. En als je eenmaal weet hoe, dan weet je altijd nog een keer dat doen. Ja, eenmaal... Weet je hoe dat, eenmaal weet je van fietsen, eenmaal kan je fietsen, dan kan je nooit, verle nooit verleren, ja of niet, kan je altijd, altijd fietsen, ja of niet. Precies hetzelfde is het ook hier, ook met andere dingen, maar ook in, hier met het goede. Als je weet hoe aantrekken de lichthaa, dan weet je de redding naar jezelf trekken. De volgende pagina, pagina kuf oh, sorry, kaf kuf sorry, kaf kaf is da is 20 uh, de regel 1 van de zoger zelf yudbet Eile ela sorry ela raza da lo it gale. Bar yoma de havina al kif yama. Ve ata twee elijahu we amarli. Rabi, jadata ma hu mi vara Punt. Dwee Judbet Yudbet. Ot yudbet. Ela, dus die, Nu is die rabbi Shimon aan het woord. Ela Razada, Lloyd Gale. Maar dit geheim was niet onthuld. Behalve was, beter te zeggen zo. Dit geheim was on, onthuld alleen maar. Joma gaat op een, op een dag. Zegt rabbi Shimon. De Havina al Kif Yama toen ik was aan de kust van de zee. We aata twee Eliyahu en kwam Eliyahu, de dus profeet Eli, Eli kwam, Wamarli en zei tegen mij: Rabbi, jadata, mahu miwara eile. Rabbi, weet, weet jij, wist jij wat betekent. Mi vara eile. Vi schip eile. Deze Of mi schip eile. Punt Aminale. Eilin. Shmaya, Shmaya Dri Vehil Vehilhon. Ovda de Kadosh De it levarnes Leistakla Vagu. U levarcha fir, Dichtiv. Fier. Ki re. shmecha maase etzbotecha. Vekule. Hashem Adonaynu ma adir shimcha Five ba hol haaretz. Punt. Twee Amina lei ik zei dus, ik de... Rabbi Shimon Baruchai zei tegen die Eliao. Eelin Shamaya, drie Wekelehon. Deze zegt dat. Wie zijn die Dus dat Mibara Eve. Wie schiep deze? Hij zegt. Eelin Shamaya, dat is de hemel. Wekelehon en Wekelehon. Uh, en hun hemelscharen. Dus alle, alles wat bij de hemel hoort. Ja, wat onder de hemel is. Dus onder de sterren en allerlei andere dingen. Hoefde de Kadosh boruhu, dat is de daad van de heilige gezegende Zee. De iteleele varne de is Dat de mens dient te kijken daarnaar. Ole wargele en te zegenen hem. Dichtief, want dat is geschreven. vier Ki schmecha, sh, ma Masse et zbottege, Want. Uh, ik zal kijken naar de hemel. Na, nee. Want, ki, want ik zal. Uh, kijken naar. Jouw naam. Masse et zbottege, Naar. De daad van jouw vingers, staat het geschreven, niet zo om niets. Naar de daad van jouw vingers, meer enzovoort. Dat is ook bij uh, psalmen, psalm 8. Hashem -ha Adonainu, Hashem, Hawaia, onze Heer, ma adir shimcha, hoe verheven is je naam, op de hele aarde, nou, dat is de zoger tekst zelf. En nu de rechterkolom de eerste regel. Judbed. God Judbed. Twaalf. Ella <coughs> raza da, maar dit geheim, we hoelen, enzovoort. punt. Hij vertelt eerst. Ella sodze ze twee lonigla, letterlijk is het zo, so, maar dit geheim is niet onthuld. Ella wa gaat, behalve op een dag. She al hof hajam. Wanneer ik, toen ik was, op de kust, op de zeekust. 3. Uwa Eliyahu wa Marli en kwam Eli, Eliyahu en zei tegen mij. punt. Rabbi. Yadata mahu mi vara Wist jij wat betekent, wie schiep deze? En Eliyahu komt alleen aan de mens, wanneer de mens al overeenkomst, een zekere overeenkomst de eigenschappen heeft, een niveau heeft, en nog een, de last touch nog nodig. Nog even een duwtje moet, moet je dan hebben om iets te bevatten wat, waar hij nog niet uitkomt. En dan komt dan Eliahu en die helpt hem. Uh, punt. Amartilo, ik had hem gezegd. Elohim, die zijn ze, die zijn dat. Waarschijnlijk had hij hem ook, uh, uh, ik vermoed dat hij ook had, met een vinger gewezen op de hemel. De Rab rabbi Shimon, niet om te zeggen dat die, maar overeenkomst, qua die sterren, dat die ook overeenkomen als het ware, met de zeerantien en nu qua in de toestand van, wanneer zij stegen op naar de Mie. En maar als een mens ook bijvoorbeeld nu, als wij dat horen, dan is het goed dat jij dat zelf bij jezelf, conclusie trekt. Dat als je gaat kijken naar de sterren s'avonds, dat je niet kijkt zomaar zo, oh mooi dat of dat, of, uh, weet ik, of je kijkt naar de zonsverduistering, wat dan ook, ja. Maar je kijkt met de ogen van, ah, dat zijn de kochavet, dat zijn net zoals sterren en hemeltekens, die hier zichtbaar zijn. Maar die overeen komen dan met de Zon, met de Zeran want de Zeran is toch wel de hemel, ja? Dat die overeen komen met Zoon, Zon. En die Zon, dat zijn de waarbij in de toestand waarbij die Zon zitten, staan boven de Tabor, in de Mi, in de Yersoet, waarbij ze ontvangen de Wak van de Gadlut of de Gadlut Alef. En jij gaat daarvoor prijzen, die de schepper prijzen daarvoor, dat die dat allemaal geschapen had. Maar dat is aan jou, dat omdat die zelf te die, die zien, de verband tussen het geestelijke en wat je ziet. De Niet dat je die sterren prijst of zo. So. Alles is het, ja, tot, tot de zon, tot de zon de zon zelf. Zoals de wijze onze zeggen, dat de zon is ook een aarde. De zon is net als een schone aarde. Alleen het is fijner een beetje, want het is absolute materie. Ook dat is absolute materie. Natuurlijk hoog, maar het is wel een materie. Kijk, ja, daarom is het absoluut mag niet uh, enige, enige vorm van, van aanbidden van alles wat onder de hemel is, betekent tot en met de kosmos, toe, tot de alle galactica, niet alleen de zon, alle galactica, mag men natuurlijk niet aanbidden. Want dan leek je op iemand die dan uh, meent dat de placenta, dat dat is belangrijk, dat is, dat dat iets is wat de wereld is. Dat uh, is. is net als de placenta en de mens is gestopt daarin. Nee, wat, Wij Nee, wij zijn, wij, de alle aardbewoners zijn, en alle, alle andere dieren, en alle andere vormen, Zij zijn, wij zijn geplaatst hier, net als, net op, erg zachtjes, net als elke vrucht, embryo is geplaatst in de baarmoeder van, ja, in, in, van zijn moeder. En wij zitten hier, opgesloten, net, wij voeden onszelf, voeden ons van die natuur ja, voeden, voeden ons daarmee. En totdat wij volwassen worden, eindelijk. Dan kunnen wij ook, terwijl wij zitten hier in die kosmos, dat voor ons gemaakt is, dat wij hier ons prettig kunnen voelen, ademhalen, et cetera. Dat wij volwassen worden, dat wij gaan doorprikkelen, uitkomen uit die kosmos. eindelijk aarde plus kosmos naar het ervaren... van de ware realiteit. Heidlijk. En de ware realiteit... zit natuurlijk... verder... Uh, naar is dan buiten die placenta om. Nou, daarom heeft hij ook... de schepper had gezegd... Tegen, in, de, in de Torah had hij gezegd... door Moshe door had hij gezegd... dat ook de... Um, in de profeten ook... dat... Al die andere dingen heb ik aan andere volkeren gegeven. Dus de zoon, ja, dat ze aan de zoon aanbieden. Of mobieltjes maken, of al die andere dingen. Dat heb ik allemaal aan hen gegeven. Om zichzelf met natuurwetten, natuurkundigen te worden, professoren te worden. Allemaal, allemaal goede dingen. Maar betekent, dat allemaal binnen die placenta houden ze zich bezig. Duidelijk. Maar jullie moeten... Uitkomen, steeds elke dag uitkomen uit die placenta. Jullie moeten aantrekken het licht buiten die kosmos, buiten die placenta om hier aan te trekken en daardoor gaat deze wereld en die hele heelal, de hele galactica gaat uh, ontvangen door mij, door iedere mens. Als die man opbrengt, dan de hele galactica wordt als het ware dankbaar aan jou, dat jij gaat aan, aan, aan die galactica geven. Ondanks het feit dat al die wetten zijn van die galactica ook permanent ook, zeg dat, die zijn van boven gegeven, die, zijn, die wetten blijven altijd zo. Dus het minimumtoestand van die galactica is altijd bestaat. Maar wij blazen leven in de galactica als de mens dat zo bewust ervan zou zijn. En dat kan je natuurlijk... als je dan zoger leert, et dan word je gewoon bewust ervan. En niet dat wij slaven worden... van die galactica. Eindelijk. De hele galactica is niet, is, is, is, is niet waard... één een, een mens. Eindelijk. Tegelijk, ah, natuurlijk moeten we altijd zien... dat het, de galactica is ook net zo... dat is ook van de, van de schepper natuurlijk gegeven... Maar het leven van de mens, de mens kan veel meer doen dan die galactica. Zijn golflengte zijn veel verder strekkend. eigenlijk. En we kunnen ook andersom kunnen we ook de galactica naar de knoppen brengen. Niet helemaal natuurlijk, maar ook als we ons niet mee bezighouden met met het op. Opfrissen van die gevel, leven, geven als het ware. De mens brengt leven aan die galacticus. En we weten nog niet wat voor galacticus. Na deze galacticus en weer galacticus. Oneinde, oneinde, oneindeloos. Al die galacticus. Die gaan helemaal over, langzamerhand, naar de aan, in een plaats. waar. geen materie is. Ja, kan je voorstellen, daar is geen leven, geen, geen tijd, geen verandering. En de gelijke alles dynamisch en de is sereniteit, absolute sereniteit is. En daar komt geen, geen, niets materieels kan daar binnenkomen. Alleen die contacten dan, tet tet contacten tussen de mens en die, en dat, en Arie en allemaal op die manier dat wij aantrekken dat daaruit de lichten, het licht van het leven. En ook alleen daaruit kunnen wij het licht van leven en ook onze vervulling aantrekken. Alleen daaruit. En alle verworvenheden, tot, tot, tot de laatste verworvenheden hier, verworvenheden hier, door shell, door allerlei technie, technieken, door allerlei bedrijven, door allerlei wetenschappen, dat is allemaal nodig. Maar heeft de, schepper, de schepper heeft gezegd, dat heb ik aan alle anderen gegeven. Betekent, aan alle anderen betekent, ja natuurlijk, kijk nou in de hele wereld. Kijk nou naar Israël. Die staan op, een, op de verre weg de eerste plaats voor alle ontwikkelingen op technologie. Waarom? Zo so is het. Is het slecht? Het is niet slecht. Het is geweldig. Maar, zij hebben een jasje van SF op zichzelf gemaakt. Dat heeft de schepper aan alle andere volken gegeven. Betekent niet dat zij dat niet moeten zich, zich bezighouden. Maar zij, zij moeten zich bezighouden met veel hogere dingen. Met het brengen van leven hier op aarde. Uit die, uit die gebieden waar geen toegang is bij alle andere volkeren. Het is niet gegeven. Het hoeft ook niet. Ja, zoals ik had gezegd, dat er, moet, er is genoeg om alleen maar één Microsoft te hebben. Ja of niet? En we allemaal maken gebruik daarvan. Zo is het ook op het geestelijk gebied ook. Het besturingssysteem is alleen maar aan joden gegeven. Om dat te beoefenen. En zelf aan te trekken. En alle anderen te geven. Net zoals Microsoft geeft ons allemaal. En we gaan daar leren lekker met omgaan met de computer. Zo is het gegeven aan joden. Naar hun, niet omdat zij goed zijn. Omdat naar hun aard. Van hun ziel. Begrijp je bedoel? En zij nou staan op de eerste plaats. Of op het van Technologie, geweldig, prachtig, mooi. De, de, hoe heet het, de Nobelprijswinners, allemaal, allemaal daar komen ze vandaan. Of van DIA, van, of van Amerika, of allemaal Joden zijn. Eigenlijk, altijd ook zo geweest. Eigenlijk, de, de, grootste, de grootste ontwikkelaars, de, de, de uh, geleerden, allemaal, ze, allemaal doen zij ze, ze dat. Terwijl zij moeten alleen maar sturen, alleen dat helpen die anderen, maar overnemen die, hun eigen taak vervullen van wat ik zit hier als kleinste van alle, moet ik het allemaal zelf doen, terwijl er zijn zo'n koppen, zo'n sterke hoofden, die, of niet alleen hoofden, maar krachten, krachtige mannenjoden zijn, zijn, die dat allemaal moeten doen, dat ik zou gewoon thuis zitten en een beetje zo... een, beetje zo, een klein beetje dat doen, maar... zij hebben dat, de kwaliteiten... die kunnen dat echt doen. eigenlijk. Maar ik kwam daardoor... Door, door, da, aan mensen geven dat te doen, maar... het hele volk moet dat doen. Of in ieder geval... een tiende van het volk... moet dat wel doen, de anderen kunnen zich bezighouden... met dit, met dit, met dat. Dan zou, de, dan zou het opleven... van de doden worden hier. Dan zouden we hier op aarde... Op een kortste termijn, wij zouden hier echt een paradijs zo hebben aan het gevoel van het leven, wat het leven is. Eigenlijk, als mijn volk zou niet zitten en alleen maar werken aan de technologie en uh, kernenergie en weet ik veel van alle andere dingen. Zo slim, zo intelligent, zo geweldig, maar het licht van. Arihampin bleef maar wachten totdat zij iets anders, totdat zij volwassen zou worden om de wil van de enige koning te vervullen. En dat doen ze niet. Hey. Uh, vier. En ik heb hem gezegd, zegt Rabbi Shimon Elohem, dat zijn zij. Dus hij waarschijnlijk wees op die, op die, op de hemel. Ja, en hij liet zien gewoon. Hashamaim, vijf utsavam: de hemel en de hele hemel, hemelscharen. Dus alle hemelscharen maar, zee hakadosh okay, baruchu, kijk nou, dat is de daad. De daad van de Heilige gezegend is Hij. Shoyeh livneja, dam li ista kei ba U dat de mensenkinderen, de mensen moeten kijken naar hen, naar de naar die hemel, naar al die uh, gesternte, et cetera. U levarechoto, en hem de Heilige gezegend is Hij, hey, Hij. Zegenen. zij Ze moeten hem zegen, dus prijzen hem, wil ik een man ook opbrengen Dat heeft Rabbi Shimon gezegd aan Eli aan Elie, punt omdat het geschreven is. Ki er want ik zal zien jouw naam. Zeven, Masse etzbotege, de dat van jouw handen wegomer fingers huh? Finger. de fingers de, de, van jouw vingers, erg fingers Eer goed van jouw fingers de dad de, van, de dad de dad van jouw fingers masse als boter wegomer hashem adonai, Hashem. hashem hawaya onze Heer. mahadir shemcha. u hu is iz je naam op de hele aarde. En kijk nou wat hij zegt, ook de, uh, David, koning David zegt. Zes. Ki er e shmecha. Ja? En ik, want ik zal zien jouw naam. Ja of niet? Ik zal zien jouw naam. Hoe kan je de naam zien? Shmecha betekent shem. Shme, shem, dat is dan malchut. Jouw ja, naam zal ik dan zien via de malchut. Want al de. Al de hemellichamen, ook komen allemaal van de mal goed. Judge Gebel. Sorry, ja. Yeah. Uh, jouw hemel, shamayim. Dat, dat is ook shamayim. Nee, shamayim of shamayim. Ja, maar jouw hemel. Uh, nee. Uh, so, misschien ook. Uh, nee. Huh? Zo kunnen. Oké, okay. dat ook zo kunnen. Maar ook een, kan ook een, een, een hemel en dat ook... Erbij. Dat hebben we erg goed, erg goed gezegd. Dus in dat jouw naam, als het ware, dan zit jouw naam en zit ook jouw hemel. Oké, okay. waarom? Beide, want daar zit het wel interessant, want daar zit ook dan, en goed, als, als de naam van Hashem, zit het goed. en zit ook dan uh, Zeranpien. Eigenlijk. Schmege. Dus Schmege betekent, jou uh, zit wel, want Schmege zit ook wel Jut. Ja, Jut zit erachter. Dat betekent ook de meervoud. Dat betekent uh, hemel. Is het is niet goed, is het, uh, is het uh, Ja, oké. Okay. Okay. Jood gimme. Eh... Uh, Kom een beetje, dan gaan we verder. Als jullie niet moe zijn. Ik kan ook iets zoveel anders, maar ik wil graag met dit. Want wij zijn bezig met iets wat zeer speciaal is, wat hij ons vertelt. Gimel. De regel 6 van de zogers zelf. Amarli. Rabbi. Mila, Stima. Hawe Kame Kadosh We gale Bame Tifta We da de volgende pagina koef alleen ik denk dat niemand misschien dat niet heeft Doe toe, en dat niet toe, ik zal dan alleen maar dat Voorlezen, alleen maar twee regeltjes Wie dat niet heeft We halen uh, Da hoe Punt En nog even dat afmaken op de stima de Hol Stimin baal de idgalle, avada Baresha nekuda khada, twey, veda, salik, lemehavi makhasha va, punt, tsayer kol kholl tsjuring, hakak ba galifin. Amarli, hij zei tegen hem. Hij, dus dat uh, Eliahu, de profeet Eliahu, zei tegen Rabbi Shimon. Rabbi, zei hij. Melaas Tima, hawe kame kadosboro. Een verborgen zaak was voor de hele gezegend is hij. We en dat heeft die onthuld. In de hoge, metief betekent yeshiva. In de hogere yeshiva. Dus in de hogere Talmud-akademie. Dus in de hogere regionen. Metief te is, is yeshiva. Uh, is een hogere school, als het ware. In de hemel. Uh, we daar... We daar en dat is hem. En ik had hem punt. Besha'ata de de hol satimen gale op het moment wanneer het verborchene van alle verborchene <speaking> bijeliet gale wens onthuld te worden. A wade baresha date, het <Hebrew> eerst Nekuda ga de 1, 1 punt. Maakt dit 1 punt, 2. Vidasalik Lemahave Machasava. En dat steeg op om, en dat is dus die, die, die, die punt, die punt steeg steeg op, Lemahave Machasava, om een gedachte te worden. Punt. Tsayer, Ba, Kool, Sejurin, de heilige gezegend is hij. Hey, Tsayerba heeft gevormd in haar, in deze punt, heeft gevormd in hem, in haar, letterlijk, Kool Tsiurink, alle vormen. Gakakba kol Galifin en heeft in haar alle inkervingen gemaakt. Eigenlijk spreekt hij nu echt van de van plaats waar alles vandaan komt. De Ilijao. Van atik, dus Atik dus dan is het nog voor de Arichan pin komt. Kijk. 9. The pagina ku kaf, sorry, zeg En and dan the regel neigen. Yud Gimel. 13. Amar lei, rabi, hey, dus the de Eliyahu Seitech say Rabbi shimon. Rabbi. Wehula, and so forth. Dubloop. Amarley. He say to am. Ah, he Rabbi Shimon said over Eliyahu. that Amarli, he, Eliahu to I am, Rabbi Shimon. Me, Rabbi Shimon. Rabbi, the first thing, I am, I am, I am, I am, I voor het aangezicht van de Heilige Gezegende Zij. Dus een Heilige Gezegende Zij, Hashem, had iets verborgen van plan. Of iets, en papa, iets van plan was. oto 11, Be Yeshiva mala En hij onthulde dat. Dat ding of de plan. Be Yeshiva mala in het Yeshiva van boven. Dus in de. Academie van boven. We ja? en dat is een punt. Hij gaat ons vertellen. Basa, Shasatum, satum, Mikol'satum, imraza leidgalot. Op het op, op, op, op het op uur letterlijk, op het moment of letterlijk op het op het uur. Shasatum, satum. im varin vanir de het ver, de verborgene van alle verborgene. Ratsalit Galot wenste zich te onthullen. A Sabaad Gila 13 Nikuda Achat maakte eerst één punt. Let op wat ons vertelt. Shehi Malchud, dat is Malchud. Herinner je nog dat de Malchud steeg op oh, uh, in, in de in het hoofd. Ja? Van Arichanpin. Zo was het ook in de Atik. Maar we hebben Atik nog nog weinig behandeld en zij deze punt oftewel Malchut steeg op om een gedachte te worden Jehuda zegt ons dat uh, gedachte dat is dan uh, Bina dus de Malchut kwam naar de Bina en, om, zoals we hebben dat geleerd om dien te verbinden met de met rachamim, met de barmartigheid. Klomar, dat wil zeggen, schaamalchut alta 15, wani chlalava bina, dat mal goed steeg op, en werd ingesloten in de bina. Punt, zayerba et kola hij vormde in haar, de heilige gezegende hij vormde in haar, oftewel, ja, yeah, oftewel hij vormde in haar, hij vormde in haar alle uh, ziuren, alle vormen. In die in the die dan steeg op naar de bina. Hij vormde in haar allerlei vormen, hakak ba kol hakikut, en kervde in haar allerlei inkervingen in zeventi. Nog een stukje. Bejuradvarin, de uitleg van woorden. Partsouf-Atik, partsouf-Atik, dus het is de eerste partsouf van Atsilut. We, we behandelen hem, we, we hebben hem haast niet behandeld, maar dat komt wel. Dat is een tussenstadie, tussen-Ak en Atsilut. Partsouf-Atik, hoe haros, 18 harishon, shellulama tsilut, dat is de eerste hoofd van de wereld absoluut. We goh, nikra, Tima de holstiemen. En hij he, he, heet de het verborgene van alle verborgene. Het at, atik is verborgen van alle Punt. We Allah, amru bij Idra rabba, en over hem is het gezegd in de Idra rabba, wat ik jullie had gezegd, over de Idra Raba. dat is de Iedere rabba dat, wie leert, iedere rabba, die komt uit. Die komt uit in, het, in de geestelijke wereld, absoluut. Maar omdat niemand leert dat, die komen het niet, duidelijk. Men, men wil graag, maar men doet niet. Maar als zullen we, zodra we klaar zijn met dit boek, en het is niet zo lang zal duren, we gaan het sneller doornemen. We moeten alleen bepaalde, bepaalde massa ontvangen hier, dan zullen we dat ook bij Zad dat ook dat doen. Iedere rabbo, Iedere rabbi is de tijd nu voor, om Iedere rabbo te leren. In Iedere rabbo zullen we leren in de taal van de Kabbalah. Daar, kijk, hier is het nog niet geschreven in de taal van de Kabbalah wat we leren. Het is wel een beetje wel in de taal van de Kabbalah. Maar de Iedere rabbo is geschreven echt in de taal van de Kabbalah. En daar wordt geschreven dus over de hoge echelons van de van de van de, van de, uh, van de Atsilut. Daar zullen we leren van Atik. En maar belangrijk vooral, we zullen we leren veel van Pien. En het hoofd van Arichanpien. Hoe het licht komt van binnen en van buiten. Via het hoofd, via de haren, via de, de wangen van het hoofd van Arichanpien. Hoe komt toch wel dat licht van de Ketergogma, waar we hebben gesproken, dat geen licht komt van binnen, ja, van de Ketergogma van Atsilut, ja of niet? We hebben gezegd, daar ontvangen we niets tot de Martekoe. Dat ontvangen we natuurlijk niet, van binnen niet. Maar van buiten natuurlijk ontvangen we wel. En dat is wat we leren nu, hoe we, wat en hoe kunnen we ontvangen van de buitenkant van het hoofd, van die ketter en gogma van het siloet. Kijk nou hoe de mens is gemaakt. De mens is gemaakt als engel. De krachten van engel heeft de mens. Hè? Maar meer dan een engel. Engel kan alleen maar engel zijn. Maar de mens kan ook zwaar, kan alles zijn, kan als tank zijn, als zwaar en krachtig, en de gelijkertijd moet zichzelf uh, verzuiveren en opbouwen als engel. Heb ik. Die beide krachten, die moet alleen maar als engel zijn, dan is het niets. Ja, dan is het comedie. Als je wil alleen maar engel zijn als engel, zijn, dan is het niets. Heb ik. Moet wel als engel zijn komen naar als het ware hoog ontvangen van Arighan, van Arighan, van, Arighan, van, van het hoofd van Zeranpien en Serampin ontvangt dan van het hoofd van, van Arigampien en daar is geen de verdeling, daar is geen rechts links meer en daaruit kunnen we dan pas ontvangen daar is geen rechts links Duidelijk, daar is alleen maar wit en daaruit moeten we aantrekken en wie daar komt zegt hij en uh, dat kan je alleen maar met iedere rabbi doen. Eigenlijk. Daarom spreek ik u zo in de dat van hoe wij. de houding van ons belangrijk is. niet ons hoofd. Eigenlijk. En daarom laten we niemand hier meer komen. Omdat de kwaliteit, de diepte, is belangrijk voor ons. Beeilijk. En niet dat we andere weer anderen komen en weer blijven wij praten over koetjes en kalfjes. Eigenlijk, wij moeten het net zoals Rabbi Shimon heeft dat laten gebeuren, wat wij nu leren. Dat is wat wij beleven. Zo so, so zullen wij ook hier beleven, die contacten met de Arigantin. Wij zullen dat brengen in deze generatie voor het eerst. Zullen wij ook dat brengen hier. In het Westen heeft nog niemand het gebracht, nog in het Westen. Nog nooit. Was Ramchal was wel in staat om dat te doen. Maar ook hij dat niet deed. De tijd was nog niet rijp. Hij was hier in Amsterdam. Hij wilde dat doen. Hij liet hem niet doen. Van boven. Hij had geweldige dingen geschreven. Hij was wel een kracht van, van Mashiach. Maar hier wilde hij ge, houden, hielden zich niet met... Uh, uh, officieel was niets bekend dat hij zich met Kabbalah hield. Dus in het Westen, die geheimen waren nooit bekend. En nu is de tijd om die onthulling die alleen maar in Israël plaatsvond door, door Rabbi Shimon. Dat dit over de hele wereld onthuld wordt. Eigenlijk. Want Joden kunnen niet zonder niet-Joden en niet-Joden kunnen die worden gewurgd. Als de als Joden dat niet doen. Heilig. Zonder Joden kan je niet en zonder die andere volkeren kan dat ook niet. Eigenlijk. En dat is om dat te begrijpen, omdat dat kan alleen maar zo voor jou geven. Dat wij absoluut met elkaar verbonden zijn. En hier in Amsterdam moet het onthuld worden. En dat is waar ik aan toe ga, wat het mijn opdracht is. Om dat te doen. Alleen, alleen overgeven, het is niet wat van mij. Alleen doorgeven wat het hier, wat, wat moet gebeuren. En dat zal geweldige uitwerking zal, zal zijn. Met niets vergelijkbaar. En dat is waar we waar naartoe gaan. mijn daarom. De houding is bijzonder belangrijk. Wat wij gaan doen is. meer dan alles wat zij daar allemaal zitten. daar. met, met buigen zichzelf dat. en met allerlei. met allerlei toewedingen. Dat helpt niet. in die mate waarin wij doen zoger. En natuurlijk wilde ik graag zoger geven. aan, aan de toegeweden. aan de rabbis. Ja, weet ik. Ik wilde graag, ik had ook Olek nog even een paar keer gesproken daarover. Ik zou graag willen, ik, ik, ik, ik, ik kwam bij mij ook zo, ik wilde graag, ik zou dan dag en nacht met hen zitten, zitten leren. Ze hoeven geen cent te betalen, maar dat zij zullen dan overnemen, dat zij wakker zullen worden, zouden zijn, voor het doel waarvoor wij geschapen zijn. En dan zij zouden overal dat geven, daarna, uiteindelijk en hij, hij hoeft dan niet te geven. Mein, mijn taak is dan, dat ik zou dan, ik zou dan gewoon verder doen wat ik moet doen. Ik. Maar wat ik doe nu, duidelijk wat ik bedoel. Ik zou willen aan hen geven en ik zou willen zo doen dat niemand dan weet. Ze schamen zichzelf dat ik aan hen geef. Ze zijn dan 50, 60 jaar dat Torah leren en dan is het natuurlijk... ...komt iemand die gaat mij dan een lesje geven. Ja, natuurlijk is ego van hun ego natuurlijk... Ja, ...hun ego is natuurlijk, is, wordt natuurlijk onder proef gezegd. Het geestelijke ge hoeft absoluut geen, geen, uh, geen uh, jaar ervaringen. Hier is het aan iemand gegeven of niet gegeven is. Zoals yeah? so het Paul de leeuw zegt... ...de mens kan, heb ik gehoord... Mijn vrouw kijkt zo, dat heb ik gehoord. Hij zegt: de mens kan of, of talentvol zijn of niet talentvol zijn. Ja, yeah, eigenlijk. In het geestelijke is ook. Of het jou gegeven wordt of niet. Ja, yeah, weet heb ik talent? Absoluut niet. Maar het is mij gegeven. Ik voelde als veel. Dus ik zou mijn Arabisch die geven. Dat ze dan zullen, zullen, zullen zullen in Nederland, overal, ze dat geven. Dan. Maar niemand wil dat. Eigenlijk. Nee, Daarom geef ik het hier aan een klein groepje. Doet er niet toe van wie. Doet u niet toe, en van welke omvang? Doet u niet toe wel, maar jullie willen horen het. Als zij zo hier zitten, dan iedereen zou zitten zo so, met een enorme aplomb, zeg je dat, met een enorme gevoel, dat zij veel weten, dan zou ze niets overkomen. Eigenlijk, Ze kunnen zich niet klein maken, maar met enorme Torah kennen ze veel. Maar dat zichzelf Openstellen om te laten het licht komen. Want het licht ga je, die kan alleen maar komen bij de mens. Net als die zichzelf maakt. Wel kan maken zichzelf als uh, uh, een gaatje, zeg dat, als een oogje van een naald. Ja? Op zo'n manier, daaruit kan komen dat licht ga je. Erg dun, maar machtig. Alles overheersend licht is dat. En die zacht wordt gegeven wanneer het rust is absolute rust maar dat, wij zullen groeien daarnaar waarbij wij weinig woorden zullen zeggen dat, dat is dan de tijd van de uh, wanneer wij zullen gaan leren de, de iedere rabba dat is wat zij hadden geleerd die zeven, die tien tien hadden zij geleerd zeven bleven daar en de drie kwamen niet uit de drie kwamen niet meer uit die drie vonden dood, als het ware, dood, fysieke dood, daar, maar de zeven bleven daar, want de, de zeven waren van boven de parsa, de zeven hadden de kwaliteit, alle die drie tien, alle die alle tien tien kabbalisten uh, die samen met Rabbi Shimon, ze waren hadden de tien had sferot, eigenlijk. Rabbi Shimon was daar, daar. Rabbi Abba, oké, okay, de andere keer, maar wat ik wil zeggen, is, is dat die zeven waren, die zeven van die kabbalisten, die waren van Keter tot en met Tiveret. Dus zeven. Eigenlijk, zeven, zeven is Met Da daar daarbij. Keter plus de Da daar daarbij, zeven. En onderaan waren nog net zo goed Jesus. Dat heb ik. Maar goed, hebben we niet. Dus Netzer God is dus de drie, drie kabbalisten, Trabi Yossi en nog twee, die waren, nog, die waren van hun natuur, waren ze van onder de parsa. Ja, duidelijk, van die alle krachten, tien krachten. En zij waren, zij hadden hun gemartekun bereikt. Zij, want allemaal hadden ze hun gemartekun bereikt. Maar hun uite, uiteindelijke correctie hadden ze ook bereikt, die, die, die drie, die van onder de parsa waren. Dus van Netzer God is Wat betekent dat? Ze kwamen tegen hun parsa, iedereen van die drie. En de parsa ging, was, ver, was opgelost, als het ware. eigenlijk Betekent dat zij gingen op, als het ware, met de zeven onderste sferen Hadden ze volmaakt, zichzelf volmaakt. Dus ze kwamen absoluut tot de vo absolute volmaaktheid en ze werden opgenomen in de hemel, die drie. En dan natuurlijk eh, direct als je hoort als een Jood hoort dat het iemand opgenomen is in de hemel, dan gaat die fronsen zijn voorhoofd. Maar zo is het. Maar men begrijpt het niet wat het is. Maar die drie werden dus uh, geestelijk verheven dat ze kwamen waar ze kwamen. En dan op dat moment Arabi Aba en nog die andere die waren natuurlijk verdrietig. Rabbi Abba, die waren nog verdrietig omdat, ja, ze zagen dat drie kameraden, die, die als het ware doodgingen. En Rabbi Shimon staat geschreven, hij was, hij was vreugd, hij had vreugde, hij was blij. En hoe kan je dat rijmen? Op dat moment, de ene is dan verdrietig en de andere is blij. Rabbi Shimon natuurlijk was hoger. En Rabbi Shimon, en dan op dat moment. Hoorde, we zullen dat leren, hoe dat, wat, dat komt, en daar kwam dus Eliahu. en Eliahu vertelde, waar zij die drie, die dus van onder de parsa net zo waar zij kwamen, op welke plaats in het geestelijke kwamen zij, en welke geweldige uh, geweldige licht ontvingen zij, en waar kwamen zij, waar kwamen zij naartoe, op welke niveau kwamen zij, ...naartoe dat geprezen waren zij, die drie die niet kwamen, die niet, dus niet, die, die al uitkwamen, dus kwamen in het geestelijke op een zeer, zeer hoger niveau. Dus voor ons, niemand natuurlijk hoeft daar straks te denken dat die, dat, dat aan hem, hem zal gebeuren. We zullen blijven allemaal leven, want in onze tijd is het niet zo nodig allemaal, zij moesten dat allemaal op die manier doen, omdat zij moesten ons die krachten geven, dat het aan ons allemaal kan gebeuren, aan, met ons, aan ons zal gaan gebeuren, terwijl wij natuurlijk hier in leven blijven. Eigenlijk, maar de hele studie is nieuw om erg, op een andere manier moeten wij ook zorgen, gaan wij, niet moeten wij, maar gaan wij ook zorgen leren, met een volledigste concentratie en waarbij niet denken dat en dat en dat, dat, alles komt vanzelf. Maar dat wij luisteren en proberen wij op dat moment, waar, waarbij dus de onthullingen komen in de zoger, dat wij op dat moment ze moeten beleven. Daar gaat het om, Eigenlijk. Dat is het leren van zoger.